Vijf uur. Het NOS-journaal. Liselot Thomassen. Meer dan 700 arrestaties rond de oude en Nieuw. Openbaar ministerie is tevreden. Pensioenuitkeringen deze maand lager door belastingmaatregelen... en meeste Oscar-nominaties voor Lincoln en Life of Pi.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 Ook in Aleppo worden boeken en meubels verbrand. Het winterse weer treft ook Turkije, Libanon, Israël en Jordanië. Het is gemiddeld 5 tot 10 graden kouder dan normaal in het Midden-Oosten. De rechtbank in Leeuwarden heeft het besluit van de gemeente Heerenveen... om een kinderdagverblijf te sluiten geschorst. Het gemeentebestuur was niet bevoegd om dat besluit te nemen. Dat was alleen de GGD-directeur kinderdagverblijf Fleurtje Bellefleur kan daardoor weer open. Het kinderdagverblijf moest een week geleden onmiddellijk dicht. Omdat de eigenares zich misdroeg. Ze schreeuwde, schold en gebruikte grove taal tegen de kinderen. Zo bleek uit GGD-onderzoek. Ook werden kinderen in het donker op de wc en in een douchecel gezet. De gemeente Heerenveen kan nu besluiten om de eigenares te verbieden in het kinderdagverblijf te werken.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 Het Huygenscollege in Amsterdam heeft vanaf volgende week permanent een politieagent op school. Aanleiding is een incident waarbij een buurtbewoner bedreigd en mishandeld zou zijn door leerlingen van de school. De Amsterdamse wethouder Heel Horst eist de actie van de school nadat hij een brief had gekregen van de buurtbewoner. Na een gesprek tussen het Huygenscollege, de politie en de gemeente is besloten om een permanent veiligheidsteam op te richten. Schoenenwinkelketen Schoenenreus zit in financiële problemen. Het bedrijf heeft vandaag uitstel van betaling gekregen. Volgens de bewindwoerder heeft de winkelketen last van een teruglopende omzet... door onder meer de eurocrisis en de concurrentie van online winkels. Schoenenreus is een van de grootste ketens van schoenenwinkels... met meer dan 200 filialen en zo'n 1500 medewerkers in Nederland en België.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 BB verkeersinformatie Met 60 kilometer file is het een stuk minder druk dan gebruikelijk op een donderdag. De meeste vertraging is in de regio Utrecht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Leidschap en Zoeterwoude-Dorp 5 kilometer. Tijdje was daar de rechte rijschok dicht. Er stond een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen Woorden en de Meern 6 kilometer. Bij de Meern is de afrit en ook de rechte rijschok is daar dicht. Heeft te maken met een aanreding op de N228 de weg Gouda de Meern. Die is nu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 8 over 5. Goedemiddag. Huizenprijzen. U weet welke richting die de afgelopen tijd zijn opgegaan. Naar beneden. Gaat dat veranderen dit jaar? Ja. Maar er is hoop, zeggen althans de makelaars. Waar is dat optimisme op gebaseerd? U hoort het zo. We gaan eerst naar Parijs. Boede. tijdens een demonstratie van Koerden vanmiddag in Parijs ze reageren op de moord gisteren op drie activisten van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De vrouwen werden in koele bloeden geëxecuteerd in een informatiecentrum van de Koerdische gemeenschap in het centrum van Parijs. Net nu er een vrede tussen Turkije en de PKK aanstaande lijkt. Frank Renuit, onze correspondent. Dit zijn ze in Parijs niet gewend. Nee, dit is toch wel een grote schok voor heel veel Fransen. Want het lijkt, zoals je zegt, inderdaad om een regelrechte liquidaties te gaan natuurlijk. Hè. Vooral voor de Koerden is het ook een grote schok geweest. Er leven zo'n 150.000 Koerden in Frankrijk. Honderden daarvan hebben vanochtend gedemonstreerd bij het kantoor van het Koerdisch Informatiecentrum in Parijs. Waar de drie dode vrouwen zijn gevonden. Ja, en daarbij liepen de emoties natuurlijk hoog op, zoals we net hoorden inderdaad. Hè. Maar ook in Marseille is er bijvoorbeeld gedemonstreerd. En ook in Turkije zelf. In het oosten van Turkije zijn mensen de straat op gegaan. De Koerden daar die daar een meerderheid van de bevolking vormen. Is er al meer bekend, Frank, over de toedracht van deze drievoudige moord? Nou, Volgens nog zijn het meer speculaties dan zekerheden. Wat we zeker weten is dat in ieder geval twee van de drie vrouwen met een kogel in het hoofd zijn geschoten. Dat wijst erop dat het om executies gaat. Alle drie de vrouwen waren politiek actief voor de Koerden. En één van hen, Sakine Kanzief, is beroemd omdat ze een van de medeoprichters is van de PKK in 1978. De veronderstelling is natuurlijk dat de dood van de drie vrouwen daar iets mee te maken heeft dat er een politieke achtergrond is. Op een moment natuurlijk die wel interessant is. Want deze aanslag vindt plaats net nu de vredesonderhandelingen... tussen de Turkse overheid en het Koerdische PKK op het oog zo goed verlopen. Ligt daar een verband? Nee, dat wordt wel verondersteld. Die vredesonderhandelingen zouden zelfs zo goed zijn gelopen. dat er deze week een dolbraak is geweest. tussen de regering in Ankara en de PKK. Nou, één theorie die hier circuleert. is dat deze actie, de dood van deze drie vrouwen. te wijten is aan mensen die dat proces willen dwarsbomen. natuurlijk dan. Maar goed, waar komen die vandaan? Het kan uit Turkije komen. Er wordt niet hier vanuit gegaan dat het officiële. functionarissen zijn die een moord hebben uitgevoerd. Maar het zou bijvoorbeeld wel extreem naar Turken kunnen zijn. die overal in Europa actief zijn. zoals de de grijze wolven, wordt hier gezegd. Een andere optie is dat het de Koerden zelf zijn binnen de PKK. Er staan verschillende stromingen radicaal ingematigd. En er zijn ook mensen in de PKK die helemaal niet blij zijn met het vredesproces. En de PKK heeft al eerder te maken gehad met interne afrekeningen. Dus dat zou ook het geval kunnen zijn. Dan is er nog een laatste theorie is dat het een onderlinge afrekening van Koerden in het algemeen is. Want van de PKK is bekend dat het in Europa andere Koerden afperst om aan geld te komen om hun strijd te financieren. Daar zou het ook nog mee te maken kunnen. Allemaal scenario's die op tafel liggen. Het onderzoek gaat natuurlijk door naar de dood. De moord op drie activistische van de Koerdische afscheidingsbeweging. PKK in Parijs. Frank Renault, dankjewel. De huizenprijzen in Nederland blijven ook in 2013 verder dalen. Dat verwacht makelaarsvereniging NVM. Wel is de bodem in zicht. Ik ben toch eigenlijk wel best positief over 2013. Lastig jaar, geen hosanna. Maar de aantallen verkopen zullen zeker niet uh, gaan dalen. Uh, we zullen wel in een overgangsjaren zitten met ongeveer vergelijkbare aantallen. De prijzen, ja, daar zul je echt realistisch in moeten zijn. Er staan te veel woningen te lang te koop. Dus verkopers die echt willen verkopen, die zullen echt een realistische prijs moeten hanteren. En kopers zijn aan de macht. Zeggen de makelaars, zij hebben in november en december drukke tijden gehad... toen mensen nog snel onder de oude hypotheekregels een huis wilden kopen. Nick Wijd, Wouters kijkt hoe dat nu is. Welkom. Kon u het vinden? Ja. Even zoeken, maar uh, ja. ja. Precies. Nou, dit is uh, heel leuk. Uh, in een appartement aan de Pippelingstraat in Den Haag laat makelaar Bob van Delen het uh, appartement zien. Overal hier stopcontacten laag In ja, Ieder geval, ieder huis heeft zijn verhaal. Maar dit is wel leuk omdat het helemaal keurig netjes is opgeknapt. Heeft u al veel gezien of valt het mee? Dat ja. valt mee. Ja? Twee huizen. Oké. Okay. Okay. Wat is de eerste indruk? Eerlijk. Nieuw, licht, ja. Heel, uh, dit is echt zo'n huis waar je eigenlijk helemaal niets aan hoeft te doen, denk ik. Dus heel veel mensen hebben nog voor het nieuwe jaar een huis gekocht... om nog snel onder die oude hypotheekregels uh, te vallen. Heeft u dat ook nog geprobeerd? Uh, nou, het was eigenlijk wel één optie. Alleen, uh, mijn vader is uh, ziek geweest vorig jaar. En geopereerd in december. Uh, dus de aanlopen naartoe en die maand daarna hadden we druk met andere dingen. En dan ook uh, onder de nieuwe regels kunt u een hypotheek krijgen? Ook met nieuwe regels kan dat, maar het is natuurlijk wel weer een eerst gewijzigde situatie. En uh, het heeft qua aflossing en qua hypotheekvorm natuurlijk wel gevolgen, ja. En hier is de hoofdslapkamer. Heeft u het ook zo druk gehad uh, afgelopen kwartaal? Voor de goede verhalen ja, over één de verkopen. In december en november hebben we het, uh, het drukker gehad, echt aanzienlijk drukker gehad. En ten eerste ook meer, enerzijds meer verkopen. Maar we hebben ook uh, meer getaxeerd van andere panden van andere makelaars. Die drukte van december die zal nu wel ophouden in januari, neem ik aan. Want ja. we hebben de nieuwe hypotheekregels. Hoe? Ja. hoe zijn de eerste dagen van het jaar gegaan? Nou, de eerste dagen van het jaar zijn, uh, hebben we toch nog wel wat bezichtigingen gehad. Maar ook daar moet ik zeggen, uh, januari is altijd, ook in 2007, ook in 2008... Toen het, uh, toen het wel topdrukte was, is januari altijd een maand geweest... waarin het altijd rustiger was. Uh, maar wat dus, verwacht u dan van de rest van het jaar? Ik ben wel positief. Ik ben wel positief. En uh, uh, omdat ik toch nu het gevoel heb dat er, ondanks dat... Uh, er beperkingen zijn met de hypotheekrenteaftrek... Euh, zoals men, of de hypotheekvormen, zoals euh, mevrouw ook euh, aangeeft... Is er, wel, is er nu wel een statement gezet door de, door de overheid. Er is wel gezegd, we gaan het zo doen. Parketvloer door het hele appartement... MVM die je voorspelt dit jaar. De prijzen gaan nog wel dalen, maar het aantal, verkocht, uh, aantal huizen dat verkocht wordt, dat blijft gelijk. Is ja. dat ook ongeveer wat u verwacht uh, hier ja. en daarna? Ja, ja. ja. ja. Dat Mensen die... moeten nog steeds met de prijs uh, gaan zakken? Uh, dat denk ik wel. Hoeveel denk... kost dit appartement trouwens? Dit is 189.000 euro kost nou. Kunt u daar ook nog mee zakken? Dat is een vraagprijs, zeker. Dat is een vraagprijs. En uh, uh, uh, ik kan me zeker voorstellen dat op het moment dat er een reëel voorstel komt, dat wij de opdrachtgever op basis daarvan zullen adviseren. Ja, zeker. MVM zegt ook, je moet zo snel mogelijk een huis verkocht krijgen... eerste drie maanden. Ja, exact. Dat is essentieel. Uh, de eerste drie maanden merken we toch... dat er, uh, dat er, de, meeste, dat er, dat er de meeste animo op een woning komt... Dus de tip is ook uh, in de eerste drie maanden: uh, heb je interesse, hou die vast. Exact. En daarom is, daarom is realistisch prijzen uh, belangrijk. Want door realistisch te prijzen krijg je, krijg je toeloop op een woning. En doordat je toeloop op een woning krijgt, uh, wordt er toch iets. Ge, ondanks dat je in de huidige markt niet echt meer van druk op de markt kan praten. Zie je toch dat er op die manier uh, uh, ja, nog steeds transacties plaatsvinden. Ook staan de deuren naar het balkon. En dit is eigenlijk. En daar een extra gecreëerd. Kijken, kijken, kijken, kijken. En heel af en toe gaan kopen. De tip uit deze reportage: onderhandel naar beneden en stel je vraagprijs ook in die zin bij. Opmerkelijk tafereel in Jeruzalem sneeuw op de Tempelberg en een dik pak ook, correspondent Monique van de Hoogstraat Dat was niet te houden. Straks haar reportage. Eerst, volgens mij geen de Nederlandse wegen, Jan van der Velden. Nee, het valt eigenlijk best wel mee, 72 kilometer file. Rond Amsterdam kan ik maar één file vinden. Het zal hier en daar best wel wat langzaam rijden... maar echt file kan je dan eigenlijk niet noemen. De meeste vertraging is nog wel in de regio Utrecht. Heeft ook voor een deel te maken met de afsluiting van de N228 Gouda de Meer. Daardoor is het aardig vastgelopen op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Woerden en de Meer, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Karin Albers is in Amsterdam bij Vers voor de Pers... waar de Nederlandse uitgevers zich presenteren. En dit jaar worden er voor het eerst prijzen... voor de best verkopende boeken uitgedeeld. Karin, je vertelde een half uur geleden over gouden boeken... over platinaboeken. We weten dat er ook nog een diamantenboek is... voor 1 miljoen verkochte Zeker. exemplaren. Is zo'n diamantenboek uitgereikt? Nee, helaas. Geen boek wat meer dan een miljoen keer is verkocht dit jaar. Eppel van Nispen tot Zevenaar. Uh, Directeur van afgelopen jaar, moet ik zeggen, van uh, het CPMB. Um, was dat een teleurstelling? Um, nou, niet een teleurstelling. dat Er een ja, er zijn nog steeds waanzinnig veel boeken verkocht. En Het was natuurlijk mooi geweest als één titel, een miljoen. Maar dat is net niet gehaald. Nee, nee, nee. Aan de andere kant, degene die 1, 2 en 3 is geworden, zijn geworden, is een trilogie. Als je die boeken bij elkaar optelt, ja, dan, dan zit je vet je aan dat miljoen. Ja, dan kom je ruim aan de miljoen uit. Ik ja. Dat ja, ja, ja. meteen onthullen. Hè. Wie, wie was de best verkopende? Ja, dat is een boek waarschijnlijk op heel veel nachtkastjes ligt. Maar niet alles wordt besproken. Maar dat is uh, 50 Tinten Grijs uh, van uh, E.L. James. Softporno, SM. Ja, softporno, SM. En zoals een uh, vriend van mij zei, ik heb er niet veel nieuws in gelezen. Dus, uh, ja. Heeft u het zelf eigenlijk gelezen? Nee, ik heb het zelf niet uh, gelezen. Nee, nee, ik heb dat zelf niet gedaan. Uh, maar uh, dat, uh, niet omdat ik het niet wil. Of, maar ja, goed, ik lees heel veel. En je moet lezen wat je leuk vindt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En ik, mijn eerste interesse ligt niet daarin. Ja, het is een typisch vrouwenboek, hè? Ja, dat hoor ik heel veel terug. hoor ik ook veel terug uit de omgeving van mijn, uh, van mijn familie, zeg maar. En uh, dat is ook leuk. We denken ook wel eens dat bijvoorbeeld de e-downloads van uh, daar wat hoger door zijn. Omdat je aan een e-boek niet kan zien wat de kaft is die gelezen wordt. Uh, maar nee, het is, het is een, echt een vrouwenboek. Het is sowieso overigens dat uh, vrouwen eigenlijk de boekenkopers zijn. Uh, een vrouw koopt eerder een boek dan een man. Dus 50 tinten donkerder uh, en 50 tinten vrij. Dat zijn de opvolgers van die 50 tinten grijs. Of deel 2 en 3. Die waren dus 1, 2 en 3 in totaal. Uh, welke Nederlandse auteurs hebben het goed gedaan? Uh, nou, best wel veel. Uh, er zijn uh, in die top 100, uh, heb je er, van de 10 zijn er eigenlijk uh, uh, boeken die daarin staan. De top 10 zijn er zeven Nederlandse auteurs. Dick Swaap, Peter Buwalda, Paulien Collenissen. Uh, Sonja Bakker. Sonja Bakker. Nou, die heeft natuurlijk ook, uh, ook meedoen. Dus, dus, daar, daar, dat is echt wel heel mooi om uh, daar blij mee te zijn. Want er wordt natuurlijk heel veel gezegd, ja, zie je wel. En wij in Nederland kunnen eigenlijk helemaal niet schrijven. Nee, het is eigenlijk voor het eerst dit jaar dat we in die top 10 zoveel Nederlandse auteurs hebben zitten. Ah, wat me net wel opviel, er werd een beetje lauw gereageerd in de zaal. Het was toch een beetje, die andere uitgevers hadden iets van... ja, ja, ja dat is dat tinten grijs, moet dat nou? Ja, en dat begrijp ik ook wel. Kijk, wij zouden natuurlijk ook allemaal het mooiste vinden... als, als, als een boek uh, van, uh, een, van een Nederlandse auteur uh, de, de drie of de, de, alle plaatsen zouden bezetten. Dat zou iedereen, want dat is gewoon ja, je nationale trots. Daar ben je blij om, dat heb je zelf gedaan. Ook als, zeker als uitgever. En, ja, en dan is het nu uh, 50 tinten grijs. U zei het zelf, een soort soft daar hangt toch iets omheen. En terwijl ik denk persoonlijk, dat, dat kan je vinden. Ik begrijp het heel goed. Uh, voor het vak betekent, luister, het publiek koopt dat wat zij uh, goed vindt. Ja, en en dan is dan dit daar uh, de uitslag van. Het slot nog even. Het was dan een wat minder jaar met 4,3 minder boeken verkocht, maar nog altijd 44,7 miljoen. Dat is ja. toch niet mis. En december was de topmaand. Ja, december. Maar het is vaak zo dat ze je zien. Dat is eigenlijk niet. En dat geldt ook als je pantoffels verkoopt. Of uh, we hebben daar twee keer een moment, cadeau moment zoals het heet, kerst en de goede heiligman. Ja, en dat is natuurlijk. Met, loopt iedereen met plezier naar die winkel toe. En wat mooi was dit jaar met kerst, was het heel druk? Dus toch nog goed nieuws vanaf uh, vers van de pers. En vooral het nieuws over de 50 tinten grens, de, de, de trilogie. En als je dat dan samenvat voor NMS Teletext, dan levert dat de volgende kop op. Seks houdt boekenmarkt overeind. 1-1-3, dan weten we het vast. De Verrekijker. Dat is de titel van het Boekenweek Geschenkt... geschreven door Kees van Koten. De Boekenweek is over twee, ma uh, twee maanden. En hij heeft er de afgelopen tijd aan gewerkt. En het begon allemaal toen auteur van Koten opruiming hield in zijn boekenverzameling. Toen vond hij een oud album van zijn vader. Hij legt het uit aan Jeroen Wielard. Het was een album dat heette... Mobilisatie en oorlog. En mijn vader heeft daarin als dienstplichtig... sergeant grenadier bij de lichte artillerie... een kleine rol gespeeld. Maar een mooie rol. Tot ik... Het album is goed ging doorbladeren. Het wilde ik eigenlijk nooit, omdat ik een hekel had aan die oorlogsherinneringen. Nu heb ik het album eens goed bekeken. 71 jaar later. En toen zag ik achterin een verbijsterende brief. En die brief was een bevel van een kapitein, kapitein van Holthoon, aan mijn vader, de heer C.R. van Kooten... om de verrekijker die hij gevorderd had... van de heer J. Treuniet uit Berkel en Rodenreis... een verrekijker ter waarde van 9,75, uh, in te leveren. Of, vraag 2, waar is die kijker gebleven? En toen dacht ik, ik heb mijn hele leven lang, zeker mijn eerste jaren... met een stuk oorlogsbuit gespeeld. En dat integreerde me zo dat ik dat uit ben gaan zoeken... En op weg naar het antwoord op die knellende vraag kwam ik allerlei zaken tegen die me ook eh, nieuwsgierig maakten en waar ik me druk om maakte en die me irriteerden. En dat betrof ook voornamelijk de digitale eh, mediavoorziening. En daar heb ik ook veel uitstapjes over beschreven waarom ik het nou precies zo vervelend vind. Er staat, de komst van internet heeft de speelruimte voor zulke goedmoedige fictie dus drastisch verkleind. Te veel waarheid is er nu en te weinig droom? Nou, de mogelijkheden om onverifieerbaar te dromen... en die droom voor te doen of aan de lezer te verkopen als waarheid... die zijn absoluut afgesneden. Ik geef daar een voorbeeld en het gaat over Pale Fire van Nabokov. Het fantastische gedicht van 999 regels... door John Shade geschreven, de dichter. Die dichter bestond niet... En na Bokhof had het gedicht zelf geschreven. Eh, dat viel toen nog niet te verifiëren dat die dichter niet bestond. En er zijn heel veel romans en, en boeken en korte verhalen over zogenaamd geleefdhebbende schilders, eh, dichters, schrijvers, ontdekkingsreizigers, die niet bestonden. En die fictiemogelijkheid is afgesloten. Want wat je niet kunt googelen, heeft nooit bestaan. Observatie uit de verrekijker. Naast de bovenschriften, zal ik ze maar noemen... die heel erg doen denken aan de oude bescheurkalenderwijsheden. Ik citeer er maar eentje. Zeggen nog schrijven dat sterven niet de dood is... maar het laatste stukje leven. Ja, die agenda die erbij is gevoegd... de literagenda zit er niet voor niks bij... De agenda speelde ook een hele grote rol in het leven van mijn vader. En toen leek het me aardig om het boekenweekgeschenk... langer bruikbaar te doen zijn dan een week. Dus men kan dit een jaar lang bij zich houden, desgewenst. Eh, en, en zijn eigen notities maken bovenin op literair gebied. Daarom heet het de literagenda. En in dat kleine handschrift... Heb ik dan ook nog af en toe een kreet gezet? Die slaat op het verhaal dat zich daaronder uh, ontrolt. En die een waarschuwing aan mezelf is. Geen clichés schrijven. Uh, bijvoorbeeld uh, zeggen dat uh, iets de kers op de taart is, of de kers op de slagroom op de taart. Vind ik walgelijke uitdrukkingen. Vragen aan iemand, je ziet het steeds vaker in interviews. Ben je eigenlijk een, een, een billen- of een borstenman? Vind ik heel vervelend, die vraag. Nou, dat soort dingen heb ik ook even van me af ge, ge, gesatireerd in die bovenschriften. Kees van Kooten heeft zich uitgeleefd met De Verrekijker. Ik ben bek af, Jeroen. Dan mag je nu even op zijn lauren gaan rusten. De Verrekijker, het boek, eh, straks eh, gratis verschenken als u een boek koopt tijdens de Boekenweek. En die begint op 15 maart. De brooddoos legen in de prullenbak en dan lekker een vette bek halen. Dat gaat extra makkelijk als er een snackcar direct naast de school staat. Die mobiele frietkramen duiken steeds vaker op bij scholen... tot grote ergernis van de schoolleiding... die juist bezig is om jongeren gezonde voeding aan te bieden. Locatiemanager Jan Evengroen van scholengemeenschap De Goudse Waarde leidde Henrik Willem Hofs tijdens de pauze rond. Hier direct achter de school. Daar staat hij, hè? Bijna tegen het hek aan. Een aanhangertje met... Uh... Snack saving erop volgens mij? Ja, patat en uh, pizza's, kapsalon. Het schijnt erg lekker te zijn. Ik heb het nog nooit op. Maar... Het is u een ja. doorn in het oog? Klopt, je? Ja. Ja. ja. Het is uh, een doorn in mijn oog. Uh, vooral omdat wij uh, door het uh, Rijk uh, gestimuleerd worden om gezonde voeding aan te bieden. En dat willen we steeds meer invoeren. En op een gegeven moment uh, wordt dat ook verplicht. En uh, ondanks dat uh, wordt er door de gemeente een vergunning verleend om een uh, snackraam naast de school te plaatsen. Wat hebben je besteld? Uh, broodje hamburger. En Had je zelf ook brood bij je of niet? <laughs> ja, had ik bij me, maar ik dacht eventjes hier zo lekker. Goede zaak, goede kwaliteit, lekker. Ga je er vaak heen? Ja, best wel. Drie keer per week of zo. dan nou zeggen die scholen van ja, we vinden dat eigenlijk gek dat zo'n snackkraam voor de deur staat. Terwijl we binnen ja, gezonde voeding proberen aan te bieden. Wat vind je ervan? Ja, dat is onzin, want hier kun je ook uh, goede dingen halen. Zoals? Ja, dat weet ik niet, maar... Uh... Je, kan een, je kan hier bijvoorbeeld een broodje falafel halen. Dat, daar zit ook, ook groente in. Nou, ik heb uh, bezwaar ingediend bij uh, gemeente Gouda. Maar uh, ja, ze zijn het op zich wel eens met mijn bezwaar, maar ze kunnen de vergunning niet uh, intrekken. Dus de vergunning is al verleend en uh, ja, het is gebeurd. Hij, hij staat er. En nu staat hij er in ieder geval nog een jaar. Hij staat er in ieder geval nog een jaar. Ja. Wat koop jij normaal? Een broodje dunne of Turks pizza. Of zo Sof één, twee keer in de week. Neem je ook wel eens brood mee? Ja, elke dag, maar ik gooi het meestal weg. Hier hebben we zelf ook een cantine met gezond voedsel. We kopen ook één dag per week ongezond voedsel, maar op een gegeven moment willen we dat uh, verminderen. En, uh, op de school mogen ze wel. Uh... Een broodje kipkoren verkopen, hamburgers, dat mogen ze wel. Dan is het wel gezond. Als wij het verkopen, dan is het ongezond. Hallo. Hallo. U bent de kantine-vrouw? Ben ik, ja. Ja, je ziet ze hier in de aula zitten. Met de patat. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen, hè. Dat is het punt. Nee, ik vind niet dat hij weg hoeft, hoor. Waarom niet? Nou, het is wel handig uh, dat je gewoon eten kan halen en zo. Het is niet echt gezond, hè? Nee. nee. Ja, maar bij school is het ook niet gezond. Nee, zo kan allemaal snoep uit de mate. En je kan ook gewoon een zak chips gaan halen, natuurlijk, ja, bij de supermarkt. Ja, ja, dat moet de supermarkt ook weg, vind ik, als deze weg moet. Eet smakelijk. Dank u wel. De voorkeur van scholieren als het op een gezonde lunch aankoopt. Uh, generaties uh, gaat het al zo volgens mij. Na zes uur praten we door over het fenomeen van frietkarren bij scholen. Met Paul Rozenmuller. Hij is voorzitter van het convenant Gezond Gewicht. De tankpas van MKB Brandstof.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 Radio 1, het NOS journaal. De politie heeft tijdens de jaarwisseling ruim 700 mensen aangehouden. 180 van hen moesten meerdere dagen in de cel blijven. Zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het OM is tevreden over het lik-op-stuk-beleid. 126 mensen zijn opgepakt omdat ze zich tegen de politie of hulpverleners hadden gekeerd. Ze hadden bijvoorbeeld een agent gebeten en agenten bedreigd. Het Amerikaanse consulaat in Amsterdam is vanmiddag een tijd lang afgesloten geweest na een bomdreiging. Een verwarde man liep het consulaat aan het museumplein binnen en riep dat hij een bom bij zich had. De politie heeft daarna de omgeving afgezet en de man gearresteerd. In de tas van de man zijn geen explosieven gevonden. En Zweedse transseksuelen kunnen niet langer worden gedwongen om zich te laten steriliseren. Sinds 1972 was sterilisatie verplicht voor mensen die een geslachtsverandering hadden ondergaan. In december bepaalde een Zweedse rechtbank dat het een strijd is met Europese rechtenwetgeving. De Zweedse staat ging niet in beroep tegen die uitspraak en daarom vervalt de wet per 1 juli aanstaande. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Teamstra. Er ligt een buienlijn dwars over het land... ter hoogte van Overijssel en halverwege Noord-Holland. Deze buienlijn trekt langzaam naar het zuiden. Achter de buienlijn waait de wind uit het noorden tot noordoosten... en er stroomt ook koudere lucht het land binnen. Vannacht verlaat de buien ook het zuiden... en uiteindelijk klaart het ook daarop. In het noorden komt juist weer wat bewolking binnen. Het koelt af naar plus 1 tot min 2. En morgen is er een afwisseling van zon- en wolkenvelden... In het noorden en noordwesten is middagskans op een winterse bui. Het is een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Het wordt 2 tot 4 graden. En de wind waait uit noord tot noordoost... is zwak tot matig windkracht 2 à 3. Namorgen wordt het nog iets kouder... met in het weekend overdag rond het, rond het vriespunt of net onder. In de nachten vriest het meest licht... in het noordoosten en oosten ook lokaal net matige vorst. En dat duurt in ieder geval tot en met maandag... Daarna is het onzeker of het winterweer doorzet. BB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op een donderdag. Er staat bij elkaar 120 kilometer file. De meeste vertraging in de regio Utrecht. Bij Amsterdam valt het wel mee. Een paar dingen vallen op. Er is een aanreding geweest op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Urmond en Roosteren 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A12 naar richting Utrecht loopt het vast tussen Woerden en Harmelen in 5 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de N228 Gouder de Meern. Die is dicht tussen IJsselstein en de aansluiting met de A12 vanwege een aanrijding. Ook een aanrijding op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar staat tussen knopend Velperbroek en 7 Zevenaar 5 kilometer. Tussen Duiven en Zevenaar is de linker rijstrook dicht.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 Hier over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De gemeente Eindhoven wil supermarkten gaan verbieden... om stuntkortingen op bier te geven. Zo wil de gemeente het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen. Sinds 1 januari geldt een nieuwe drank- en horecawet... die de gemeente de mogelijkheid geeft... om zelf maatregelen te nemen tegen alcoholmisbruik. Eindhoven maakt er nu als eerste gebruik van. Trudy van Rijswijk in gesprek met de verantwoordelijke wethouder. Wethouder Leni Scholte is vastberaden... Ze gaat er iets aan doen aan het drankmisbruik. Um, hoe bent u zover gekomen dat u zei... ook de supermarkt moet maar mee gaan doen? Hoe... Hoe is dat besluit genomen? Nou, we zijn al een aantal jaren heel actief om het uh, drankgebruik onder jongeren minder te maken. En we hebben gemerkt dat uh, op het moment dat we met de horeca tot afspraken komen... bijvoorbeeld om die happy hours terug te brengen... en daarin zijn we gelukt omdat de horeca daar collectief zich achter schaart... dat je dan een weglekeffect krijgt omdat de jongeren dan gewoon drank buiten de horeca gaan organiseren. Dus bij, uh, in de winkel gaan kopen en zich op die manier gaan indrinken. Nou, en dus probeer je op die manier dat weglekeffect... Uh, weg te krijgen door met de, met de detailhandel afspraken te gaan maken... Uh, om te voorkomen dat jongeren massaal daar de alcohol gaan weghalen. Dus twee halen, één betalen, dat is er dan niet meer bij? Nee, we proberen die afspraak te krijgen. Jongeren hebben niet veel geld, dus ze gaan vooral af op dat soort aanbiedingen. Nou, dus daar kun je alert op zijn. En als de detailhandel collectief nogmaals zich daarachter zou willen scharen, dan heeft ook niemand er nadeel van. En dan, dan heb je niet het aspect van de onderlinge concurrentie. En we hopen dat we op die basis, ja, dat ze daar aan mee willen gaan werken. Laten we er even vanuit gaan dat alle supermarkten in Eindhoven zeggen, jullie hebben gelijk, wij doen mee. Dan is er een ander probleem. Die supermarkten, dat zijn ketens, die hebben landelijke acties. Dat wordt lastig hoor. Ja, nou ja, kijk, je moet ergens beginnen. Dus ik zou zeggen van, uh, laten we eerst maar eens met de locatiemanagers het gesprek aangaan. En als we die afspraak kunnen krijgen, maar zij lopen vast binnen hun landelijke kolom, zal ik maar zeggen. Nou ja, misschien moeten we dan ook maar eens landelijk gaan opschalen. En kijken wat, uh, wat een eventuele minister daaraan uh, nog aan overleg kan uh, regelen voor ons. Een probleem is ook dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gezegd, als advies, uh, gemeenten beginnen niet aan, want het valt niet te handhaven. Nou, dat helpt. Nou, we hebben nu met de horeca een afspraak kunnen maken dat zij elkaar ook gaan controleren. Uh, dus dat ze elkaar aanspreken op het moment dat ze zien dat een ander zich niet aan de afspraak houdt. Uh, nou, dat is natuurlijk een heel mooi mechanisme. De, uh, ja, beter kun je het niet uh, hebben eigenlijk. Aanvullend blijven wij natuurlijk ook handhaven. Bij die detailhandel hopen we diezelfde afspraak te krijgen. Dat op het moment dat zij zien bij een collega dat hij zich er niet aan houdt, dat er gepiept wordt. En dan kunnen wij in actie komen. En natuurlijk heeft de VNG gelijk als ze zegt van ja, dit kost een hoop werk. Maar nogmaals, um, je bent pas effectief met je beleid als je op alle fronten dezelfde boodschap geeft en dezelfde regels stelt. En de detailhandel is gewoon een essentiële partner in die, die aanpak zeg maar. Dus we gaan het toch proberen. Een goed voornemer, zoals dat heet. Ja, iets meer dan dat. Ik heb er ook wel vertrouwen in, uh, de, de, we hebben goede ervaringen. Gewoon, dat als je maar col op collectief niveau zaken probeert te regelen... is er meer mogelijk dan je denkt. Als iedereen maar bereid is om mee te doen. Als iedereen maar bereid is om mee te doen. Al dus de Eindhovense wethouder Leni Scholten... vraagt om een reactie van de supermarkten natuurlijk. Miranda Boer, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is de, koep, de koepel van supermarkten. Wat vindt u van het plan van de gemeente Eindhoven? Nou ja, zoals de verslaggever eigenlijk zelf ook al aangaf... het wordt gewoon heel lastig voor uh, winkels die landelijk georganiseerd zijn... Om, uh, om dat uit te voeren, want je zit toch met een landelijke folder... een landelijke uh, televisiecommercial, dus dat, dat gaat dan niet meer. Dus dat is al een heel uh, praktisch probleem. Um, daarnaast ja, zijn wij principieel überhaupt tegen in bemoeienis... Uh, met prijzen van anderen dan de supermarkten zelf... Um, uiteraard vinden we het wel heel belangrijk uh, dat dan drankmisbruik onder jongeren wordt uh, teruggedrongen. Vandaar dat we ook heel veel moeite doen om die leeftijdsgrens van 16 jaar goed te handhaven. Um, daarnaast denken we ook dat als jongeren echt een drankprobleem hebben dat ze zich dan niet door een prijs laten weerhouden. Maar dat dat probleem echt op een hele andere manier uh, professioneel aangepakt wordt. Moet dat is niet de ervaring of de opvatting natuurlijk van de wethouder die we net hoorden uit, uit Eindhoven. Hè? Die zegt van we hebben uh, uh, uh, met succes het happy hour uh, fenomeen ja. een beetje collectief ook gezamenlijk kunnen aanpakken. En dan zien we vervolgens gebeuren dat jongeren uh, naar supermarkten gaan omdat daar uh, goedkoop uh, dit soort drank kan worden ingeslagen. Dat zijn de feiten zoals hij die op tafel legt. Ja. ja, ik denk dat het voor lokale horeca-ondernemingen een stuk makkelijker af te spreken is dan landelijk georganiseerde ketens. Maar waarom is het, dus is niet, mogelijk is om waarom is het niet mogelijk om land uh, lokaal in Eindhoven bijvoorbeeld de supermarkten de handen ineen te laten slaan? Ja, je zit toch met uh, een folder, schapkaartjes, uh, een televisiecommercial... dat klanten gewoon verwachten, uh, ook voor, uh, voor die prijs, dat dat ook in hun winkel geldt. Dus is dat, dat zal heel lastig uh, zijn. Is dat niet aan ja, Als je een landelijke advertentieplaats, uh, in een landelijk dagblad... ja, dan is dat niet uh, echt aan te passen. En dat wegt op tegen wat er op lokaal gebied voor het eerst uh, kan worden aangepakt? Dat is gewoon niet mogelijk? En je, je loopt tegen dat soort uh, problemen uh, aan... En ja, wij denken dat je gewoon als supermarkt heb je natuurlijk zeker een verantwoordelijkheid. Dus wij zetten heel zwaar in op die handhaving van die leeftijdsgrens van 16 jaar. We denken ook dat het uh, sinds 1 januari een heel goed middel is uh, dat nu in de wet staat dat jongeren zelf ook strafbaar zijn als ze te jong zijn om uh, alcohol te kopen. Dus ja, pak die jongeren maar aan, uh, zou ik zeggen, tegen de gemeente als zij uh, betrapt worden op alcoholbezit. En daar gaat dan echt een preventieve werking van uit. En ja, bovendien hebben we ook een, een gedragscode waarin uh, al afgesproken is dat we sowieso geen kortingen boven de 50% uh, geven. Dus dat is wel iets waar uh, landelijk gewoon afspraken over zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen als u zegt het is landelijk nu helemaal niet mogelijk om dat soort reclamefolders en de reclame aan te passen. Dat je ook, als, als u toch ook aangeeft dat het belangrijk is dat jongeren uh, niet, uh, niet alcohol misbruiken om te zeggen. Weet je wat, we komen dan collectief gezamenlijk met een landelijk verbod. Ja, maar ja, zover is het niet. We hebben wel uh, nou ja, dat dat is niet iets wat, uh, wat de supermarkten hebben besloten met elkaar. We doen wel van alles om uh, die leeftijdsgrens onder de aandacht te brengen. We hebben nu ook een flyeractie om die strafbaarstelling onder de aandacht te brengen. Ja, en nogmaals, als er echt sprake is van drankmisbruik, dan praten we over een groter probleem. En die jongeren zullen zich niet door uh, een prijsverschil van, uh, van anderhalve euro uh, tegen laten houden. Wat kunt u eventueel doen tegen dat plan in Eindhoven als dat toch wordt ingevoerd? Ja, als dat uh, een verordening wordt, dan denk ik niet dat daar iets uh, aan te doen uh, is. Ik luister naar de wethouder gaat dat ja. gebeuren en uh, dan zullen je toch op een of andere manier uh, moeten meegaan. En wat zijn ja, dan, dan de stappen uh, dan die jullie is, kunnen zetten? Dan ja, hebben die winkels toch uh, een, een lastig probleem. Want dan zullen ze toch aan hun klanten uit moeten leggen waarom zij meer af moeten rekenen dan er uh, in de advertentie of op de uh, televisie uh, vertoond wordt. Maar denkt u dat de klanten dat uh, niet zullen begrijpen als ze krijgen uitgelegd uh, wat de achterliggende gedachte is van deze actie? Nou, ik denk dat toch heel veel klanten met, uh, op een verantwoorde manier met alcohol omgaan en daar dan geen boodschap aan zullen hebben. U gaat geen centimeter toegeven, hoor ik. Nee. nee, nogmaals, wij, wij zien de verantwoordelijkheid. En uh, dat vertalen wij dan in de handhaving van die leeftijdsgrens van 16 jaar. Daar doen we heel veel aan om dat uh, goed te laten uitvoeren door de cashierers. Die worden daar uitvoerig uh, op getraind. Uh, we verspreiden bijvoorbeeld die flyer. En we verwachten heel veel van die traf, strafbaarstelling van die jongeren. Want dan kun je echt die jongeren zelf op zijn gedrag uh, aanspreken. En dat is volgens ons effectiever dan uh, die, uh, die promotie verbieden. Dus u gaat gewoon door met stuntkortingen op bier in supermarkten in Eindhoven als het nu ligt? Ja, nou ja, ik, uh, onze leden zullen dat uh, zeker doen, denk ik, ja. Duidelijk, Miranda Boer van het Centraal Bureau Levensmiddelhandel. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag.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 In het onderwijs waait de afgelopen dagen een nieuwe wind. Minder opleidingen en terug naar de kernambachten. Maar niet overal in onderwijsland wordt op deze manier gedacht. Zo direct meer. Nu is Jolande van de Velden. waar staan de files? Op zo'n 34 plaatsen komen wat aanrijdingen bij. Eentje op de A2 van Den Bos naar Utrecht. Bij de Alfredkerk 2 kilometer, daar is de linkerrijschok dicht. Uh, goed nieuws over de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij 7 naar nog 8 kilometer, maar daar zijn alle reisschokken weer open. Een nieuwe aanrijding op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en knopend 6 kilometer, daar is de linkerrijschok dicht. Dit is het NOS-Journal. Met Tim Overdijk. 50 tinten grijs. Niet geheel verrassend is de grote winnaar geworden in boekenland. Meer dan 660.000 exemplaren zijn er verkocht van dit Mama Soft porno-boek van de Britse schrijfster E.L. James. Verslaggever Karin Halbers op de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse boek, CPNB. Waar ben je nu, Karin? Nou, ik sta hier bij de stand van uitgeverij Prometheus Bert Bakker. En die mag je rustig de winnaar van het afgelopen jaar noemen. Want zij zijn degene die dat befaamde 50 tinten grijs hebben uitgegeven. Het meest verkochte boek van het afgelopen jaar. En nu heb ik begrepen dat het niet zozeer de uitgever was die zei dat doen we. Maar dat hij werd aangemoedigd door een aantal van de vrouwen die bij hem in dienst waren. Die kregen het manuscript in handen, Engelstalig, lazen het in opdracht van de baas en zeiden, nee, dit moeten we doen. Martine, jij was één van hen? Ja, ik was uh, zeker meteen enthousiast. Dus, uh, ja. oh, ik heb altijd... Het Engelstalige manuscript heb jij nog in handen gehad? Ik heb het Engelstalige manuscript nog in handen gehad, ja. ja maar het was uh, heel snel uh, beklonken allemaal, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, ja, we, ik was heel enthousiast. Maar degene die er het meest over weet is uh, die meneer daar. En ik hoe heet hij? Job ik Loop ik even naar hem toe, dankjewel. Ik begrijp, uh, u bent een van de redacteuren... die 50 tinten grijs onder zijn hoede heeft... Ja, dat is waar. Het is onder vrouwen een succes, maar is het voor mannen ook leuk en spannend? Nou, het is wel zo, ik denk, ik weet het natuurlijk niet, want er zijn zoveel van verkocht. Maar ik heb wel de indruk dat 95% van het publiek dat het leest wel vrouw is, ja. Ik heb uh, heel enthousiaste reacties gekregen van vrouwen en niet één van mannen. Maar goed, u heeft het beroepsmatig moeten lezen. Was dat met tegenzin of toch wel met plezier? Nou, mijn uh, vrouwelijke collega's, die, hebben het grote die waren de leesenthousiasten, zeg maar. Die vonden echt van, dit moeten we doen. En dat enthousiasme was zo groot dat ik op hun uh, vertrouwen dat ze zijn afgegaan. Joop Lisman, de hoofdredacteur bij Prometheus, de uitgever die die hoofdprijs te binnenhaalde. Dat vertrouwen heeft de uitgeverij geen windeieren gelegd. Zojuist werd 50 tinten grijs bekroond met een boek. Dat is een prijs van het CPNB voor boeken waarvan meer dan 500.000 exemplaren zijn verkocht. Ontwikkelingen in onderwijsland. Allemaal nieuws de afgelopen dagen. Zo willen de Rotterdamse ROC's Zadkin en het Albeda College fuseren. Zo maakten ze gisteren bekend. Het plan is om daarna weer te splitsen in zeven apart zelfstandige scholen. Ook Hogeschool in Holland liet weten dat het allemaal kleiner moet. Het aantal opleidingen moet minder. Hogeschool Rotterdam vindt dat niet de oplossing... om kwaliteit te verbeteren. Ron Bormans, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Waarom niet? Eh, omdat wij van mening zijn dat de structuur waarin we nu ons werk doen... die functioneert eigenlijk goed. En eh, voor een deel is de discussie over structuren... leidt ook af waar het om gaat... En ik heb vanmiddag uh, mijn medewerkers een verhaal verteld hoe ik denk dat we verder zouden moeten gaan... door het eigenlijk alleen maar over inhoud te hebben over de kwaliteit van het bacheloronderwijs. Ja, inhoud is natuurlijk ook belangrijk hè, voor de scholen die willen fuseren en alweer weer kleiner willen worden. Waarom, waarom vindt u dat geen goede ontwikkeling wat ze nou, doen? Nou, ik vind het overigens in het, uh, wat de ROC's hier in Rotterdam doen, vind ik eigenlijk heel goed. Omdat ze daarmee zeg maar uit die concurrentie komen en in een samenwerking komen en eigenlijk de opleidingen die erg verwant zijn bij elkaar zetten... zodat je zeker bij de kleine opleidingen in de sfeer van de techniek... Uh, goed onderwijs kunt verzorgen. Dat mag ik, soort, dat soort, sorry. Mag ik daar dan het afleiden dat u de ontwikkeling bij Hogeschool in Holland... geen goede ontwikkeling vindt, waarbij het ook kleiner moet... en het aantal opleidingen minder moet? Nee, maar ik respecteer dat, dat, dat uh, Hogeschool in Holland die keuze maakt. Bij ons is die aanleiding niet zo om vanuit schaal zeg maar uh, opleidingen bij elkaar te plaatsen. We hebben een vrij breed palet van opleidingen... Waarmee we de stad van Rotterdam uh, voorzien. Wij zeggen van uh, ook wij willen graag kwaliteitsstappen maken en een niveausstap maken. En we denken dat het beter kan door die kwaliteit centraal te stellen om over inhoud te hebben, dan nu een discussie te gaan voeren over structuur. Het is het gevoel dat er bij in Holland dan niet natuurlijk naar inhoud en kwaliteit wordt gekeken. Ja, zonder meer, zonder meer. Maar, waar, maar u dan, waar ziet u dan het probleem? Nou ja, kijk, in Holland is een uh, hogeschool die op veel locaties uh, het onderwijs uitvindt. en uh, niet alleen in Rotterdam, maar op nog, uh, mensen nog vier andere locaties. En al heel snel, het is een hogeschool die ongeveer dezelfde omvang heeft als de hogeschool Rotterdam, en ik kan me voorstellen. Dat die uh, met dezelfde omvang wat ze moeten uitventen of meer locaties, dat die tot de keuze komen. Laten we een aantal dingen bij elkaar zetten, omdat het misschien in Rotterdam en Amsterdam te klein is. En als je dat allemaal in Amsterdam zet, heeft het weer volume. Wij we hebben dat schaalvraagstuk niet. En dus is er bij ons ook niet de aanleiding om uh, dingen bij elkaar te plaatsen... zodat we een adequate schaal uh, hebben om het onderwijs uit te vinden? Want als je, als je kijkt naar een groot aanbod hè, van heel veel verschillende opleidingen... dan zie je toch ook dat door die diversiteit... daar ook toch wel veel uitval van studenten valt te, te, te bezien. Dan, dan zou je denken... Het is misschien wel slimmer om te schrappen in het aanbod. Nou, een aantal om, bij een aantal opleidingen gaan we dat ook doen. Hè? Met name in het deeltijd, dat lijkt heel sterk wat de hogeschool in Holland gaat doen. Zie je langzaam zeker dat, uh, dat er een aantal opleidingen zijn die qua schaal niet rendabel zijn. Dat zijn er bij ons ook zo'n 30 à 40 procent langzaam zeker. Daarvan heb ik ook vandaag aangekondigd dat we daarmee schrappen. Maar ik heb, daarmee die her, ik heb daarvoor die herstructureringen niet nodig. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Dus ook wij zijn heel scherp op dat we opleidingen aanbieden met een adequate schaal, zodat we kwaliteit kunnen leveren. Ook wij schrappen. Maar we doen dat gewoon binnen de bestaande structuur. Wat is het? Wat is de vraag die een, een, een potentiële student in Rotterdam zich moet, uh, moet stellen... voordat hij zich aanmeldt bij uw hogeschool? Want we hebben het over structuren, over kwaliteit en inhoud... Precies. en kwaliteit van docenten. Ja. Wat, het, volgens mij gaat het om de scholier, de student die, die, die, die dat moet gaan vragen. Ja, wat die, is... moet, die, die moet zich zeggen, kijk, uh, het is heel belangrijk dat die student weet wat hij wil. Uit alle onderzoeken blijkt dat naarmate studenten bewuster kiezen de kans dat ze succesvol afstuderen groter is. Dat is een soort wetmatigheid. Dus die studenten moeten niet eens op voorhand kiezen voor de Hogeschool Rotterdam. Die moeten nadenken welk hoger beroepsonderwijs ze hier in deze stad willen. En vervolgens gaan ze zich de vraag stellen van welke hogeschool biedt dat aan. Want er zijn er drie hier in deze stad. Die hebben allemaal uh, overlappend, deels verschillend uh, aanbod. En op basis van zo'n bewust proces zegt zo'n student dan van nou... Voor die opleidingen ga ik naar de Hogeschool Rotterdam, voor de anderen naar in Holland of naar Koudath. Heel duidelijk. Um, ik dank u hartelijk voor deze toelichting, ook op die ontwikkelingen van de afgelopen dagen bij collega of concurrerende onderwijsinstellingen. Ron Bormans, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam. Goedemiddag. Het NOS Radio en journaal mediaoverzicht. Het Goedenavond, Verenigde Staten bemoeien zich met het debat in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van de Europese Unie, schrijft NRC Handelsblad. Amerikaanse minister Gordon voor Europese zaken was in Londen onderministeristie. Drukte de Britten op het hart dat ze het risico lopen hun relatie met de VS te beschadigen als ze uit de EU stappen. Amerika waardeert een sterke Britse stem in een sterke Europese Unie, zei Gordon en heeft er baat bij als Europa met één stem spreekt. In Groot-Brittannië wordt flink gediscussieerd over het EU-lidmaatschap, er is een groeiende publieke en politieke steun voor een Britse exit, oftewel de Brexit. Deze week werd bekend dat Jan Fransen stopt als commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Omroep West weet nu waarom. Hij had steeds meer moeite met het politieke klimaat hebben kringen rond het provinciehuis gezegd tegen West. Fransen zou al een tijd het gevoel hebben... dat het de foute kant op gaat met de politiek in Nederland. Bij vergaderingen van provinciale staten reageerde hij volgens West... steeds vaker geïrriteerd over het niveau van het debat. Hij had aanvaringen met de PVV en de Partij voor de Dieren. Zijn vertrek kwam voor zijn naaste medewerkers niet als een verrassing. In het personeelsblad van de provincie had hij al laten vallen... niet zijn volledige termijn uit te zitten... terwijl hij net voor zes jaar was herbenoemd. De NS moet snel betere prestaties leveren en niet automatisch de hoofdvervoerder op het Nederlandse spoor zijn. Dat vindt Chris Buijink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Het parool schrijft erover. Buijink wil als proef in sommige regio's het treinverkeer laten aanbesteden. Volgens de topambtenaar is het vreemd dat de NS als monopolist... minder strenge voorwaarden krijgt opgelegd dan regionale vervoerders. Verder heeft Buijink er problemen mee dat de prestaties van de NS... door het bedrijf zelf worden gemeten. Welkom to de World's Newsroom. De BBC is er trots op. Vanaf maandag komen de uitzendingen van BBC World News uit een nieuwe studio. De uitzendingen moeten dynamischer worden met langzaam bewegende camera-shots. En dan kan er vanaf maandag een trucendoos vol virtuele effecten worden geopend... om verhalen op een modernere manier te brengen. De BBC spreekt van de grootste verandering bij World News in tien jaar. Behalve een vernieuwd decor zijn vanaf maandag ook nieuwe presentatoren te zien. Lopen ze daar door de studio, weet je dat? Dat niet, camera's bewegen wel. We gaan het kijken, maandag. Veel bekende mensen zijn huiverig voor sociale media als Twitter... want als er één kanaal is waar je ongezouten kritiek op jezelf kunt vinden... dan is het daar wel. De Amerikaanse komiek Jimmy Kimmel heeft voor de derde keer... een aantal bekende slachtoffers van harde en gemene kritiek gevraagd... de tweets voor te lezen. Dr. Phil, why don't you shut the up... you bald-headed, big mouth hillbilly... Simon Cowell, you, my friend, are a d***. <laughs> actually, that's one of the nicest things anybody's ever said about me. and I've got a bit of a lump in my throat now, thank you, because I really am a d***. Malcolm in the middle, more like mushy in the middle. <laughs> Lose some weight, Heisenberg. <laughs> I've had a good chuckle over that one. Achterheen volgens Dr. Phil, idolsbedenker Simon Cowell en acteur Brian Cranston. Ach ja, Twitter, het komt allemaal op je af. En ja. Het vervliegt weer. En ja. Gelukkig ja. maar. Ja, je kunt mensen blokken volgens mij, hè, ook op Twitter. Dat kan ook nog. Zo is dat. Dank je wel, Finch, het nieuwsoverzicht. Na nou, zes uur gaan we nog een half uur door met de reactie van Rose Muller op die frietkarabijscholen. Tot zo. Ja, ik heb nu wel een beetje blosjes ja. moeten ja. Het is goed dat het radio is. Ja. Ja.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 Kijk op rodersana.nl en begin nu met uw leven zonder verslaving.